Van de 150 leden mochten er na een controle uiteindelijk 20 naar het Waterloopplein, omdat daar eenzelfde aantal Hells Angels was.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 Burgemeester Van der Laan heeft daartoe opdracht gegeven... omdat hij een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving zou zijn. De man is 39, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats... en volgens het KLPD heeft hij al vaker bij inkomsten verstoord. Hij stapte gisteren voor het concert het podium op... en noemde zich een dienaar van Allah. In de ronde van Spanje is wielrenner Bauke Mollema... zijn derde plaats in het klassement kwijtgeraakt. De Spanjaard Cobo won de zware bergetappe met stijgingspercentages van ruim 20 procent... Door de ritwinst neemt Kobo de rode leidersstrui over... van de Brit Bradley Wiggins. Wout Poels werd in de etappe tweede. Het weer vanavond is droog, later opnieuw buien. Vannacht koelt het af na een graad of 13. Morgen afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn twee files op de A7 Heerenveen-Groningen... tussen Boerakker en Leek in beide richtingen... twee kilometer door wegwerkzaamheden...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 Dit is Radio 1, WPRO, Bureau Buitenland, Harmede Botje. Welkom bij Bureau Buitenland. Het enige radioprogramma op de publieke zender dat u een uur lang meeneemt naar verre orde. Met vandaag veel China. Allereerst een terugblik op de rel afgelopen week tussen Schrijvers en Amnesty International. En later in het uur een reportage en een gesprek over megasteden en vervuiling. Verder een, een stevig gesprek met de Nederlandse diplomaat Pieter Feijt. Die probeert de scherven bij elkaar te vegen in Kosovo. Maar daarna eigen zeggen niet altijd even goed in slaagt. Maar nu eerst China. Actie Amnesty irriteert schrijvers. Met die kop opende NRC Handelsblad afgelopen week de krant. Nederlandse schrijvers als Bernlef, Adriaan van Dis en Ramzi Nasser reageerden geïrriteerd over het verzoek van Amnesty International. te protesteren tijdens de opening van de boekenbeurs in Peking. door een speldje te dragen. Op die beurs staat dit jaar de Nederlandse Literatuur Centraal... en schrijvers zijn dan ook speciale gasten. Bij ons te gast is Nicole Sprokel, woordvoerster van de Mensenrechtenorganisatie... met wie we gaan terugkijken op een tumultueuze week. Hartelijk welkom. Hallo. U heeft het speltje opgeprikt. Ja, dat is toch heel subtiel. Wat is het, een stoeltje met een trap erop? <laughs> ja, nee, dit is een ontwerp van Maarten Baas... die een vijf meter hoge stoel heeft ontworpen voor uh, ter ere van Yousha Po... de Nobelprijswinnaar voor de vrede. Hij heet The Empty Chair... En dit is een kleine replica. Um, en die empty chair staat voor de lege stoel. En dat is de stoel die leeg bleef, bleef tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Want Lou oh. Chapeau zit in de gevangenis. Ja. Toen u op 31 augustus de krant uit de bus haalde, NS Handelsblad, wat dacht u toen u die kop las? Amnesty irriteert schrijvers. Ja, nou ja, je schrikt wel een beetje van zo'n kop. Want uh, we hadden van tevoren veel contact met het ne Nederlands Letterfonds. Uh, we hadden, dachten wij een heleboel aangereikt om eh, vrijheid van meningsuiting onder de aandacht te brengen. En ook om vooral eh, toch ook ja, eh, gewacht te doen van een aantal schrijvers die gevangen zitten. Hè, het, het gaat natuurlijk over een, een beurs over... En, en met schrijvers. Ja, maar Bernlef, hè, die zei in NRC... dat het een beetje een domme actie was... het verzoek om die speltjes te dragen... en NRC Handelsblad, euh, sorry, en Adria van Dis zei... ach, zo'n speldje, zo'n verklaring, wat een onzin allemaal... de held uithangen in Nederland, het is zo makkelijk. Wat vindt u van hun standpunt? Nou, ik, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje makkelijk... want het is natuurlijk... Uh... Heel makkelijk om te zeggen dat het niet werkt. Maar wij weten als Amnesty International... Maar is het een beetje oldschool om met speltjes te gaan lopen? Er zijn toch heel veel andere actiemethodes? Nou ja, als er een beetje goedkope button was, had ik me dat kunnen voorstellen. Ah ja, maar ja, Het gaat mels... niet om de vorm. Ik bedoel, nee. is het ouderwets om buttonspeltjes of wat dan ook nou uit ja, te delen? Het was een van de vele voorstellen die we gedaan hadden. Uh, daarnaast hebben wij uh, 120 handtekeningen verzameld van Nederlandse schrijvers. Die zeggen, ja, wij willen graag dat die schrijvers, die vakbroeders van ons worden vrijgelaten. Daarnaast hebben wij ook videoboodschappen opgenomen die in China verspreid worden. Met schrijvers als Tommy Wieringa, Arthur Jappen, uh, Renate Dorrestein. Uh, daarnaast hebben wij ook uh, mensen gezegd, van als jij nu naar China gaat, dan spreek jij juist vanwege de rol die je nu hebt als eregastland, gastland, spreek jij hooggeplaatste personen. En dan is het echt heel erg belangrijk dat je deze namen noemt... en onder de aandacht brengt dat het niet te tolereren valt. Dat mensen alleen vanwege het uiten van een mening gevangen zitten. Ja, we hebben een fragment waaruit misschien veel van de verwarring voortkomt... van de NOS, NOS-correspondent Wouter Zwart... in gesprek met Adria van Dis. Daar gaan we nu even naar luisteren. Eerder dit jaar was er een beetje heibel. Hè? Um, het was met name Amnesty International die in feite opriep aan iedereen... ga toch niet. Uh, u bent wel gegaan, meneer Van Dis. Waarom bent u wel gegaan? Nou, als ik niet ga, dan uh, maak ik een geweldige baar voor Nederland. Maar de Chinezen weten er dan niks van. En niet dat ik je trouwens ben om mij hier bekend te maken. Maar ik ja, denk als ik... van Dis praat dan zo daar verder. Um, maar, Wouter Zwart, maakt hij hier, maakt hier toch een feitelijke fout, of niet? Hebben ja, jullie opgeroepen tot een boycott? Nee, absoluut niet. Dat was dus inderdaad een fout. Want wij hebben uh, zeker niet opgeroepen tot een boycott. We hebben gezegd dat het heel goed was om juist dat podium te gebruiken. Dus dat nou, klopt gewoon niet. Ja, gaan jullie dan naar de NOS toe om te zeggen, van nou dat klopt niet, jongens, we zijn nu mee bezig? Hoe ja, gaat ik dat? heb wel nog even gebeld. En ik hoop dat ze het inmiddels op de website ook gerectificeerd hebben. Want ja, dat doet wel schade. Ja, en dan Bernlef en Adriaan van Dis. Adrian van Dis is toch altijd begaan met de, hè, verre landen en, en mensenrechten. Heeft u dan nog met, met Van Dis gesproken, gebeld? En gevraagd van hoe kan het je dit soort uitspraken doen? Nee, nog niet. Ik denk wel dat wij nog gaan napraten. We hebben sowieso nog een afgesproken een bijeenkomst te hebben na de beurs. dus die komt er sowieso... Uh... Er is wel wat er zijn, wel korte lijntjes. Zeg maar de directeur van Amnesty met uh, Henk Pruppers, de directeur van het Letterenfonds. Ja, de, de, twee dagen later kwamen de dagbladen met het bericht dat uh, nou, een hele andere toon had: hè? De, de, de, de, de weblogger of cyberdissident Liu Di, uh, iemand van 29 jaar, die dan vast uh, die huisarrest heeft. Die zegt: uh, Die heeft gemeld dat de politiemensen voor de deur staan, dat ze gevolgd worden. Letterlijke codes dan: Ik blijf liever binnen, ik ga alleen boodschappen doen en, en om, om, om te kunnen eten. En die vrouw was dus een van de potentiële mensen die de Nederlandse schrijvers zouden gaan bezoeken, uh, dat nieuwtje kwam van u. Dat heeft u ingestoken. Mm -hmm. Hoe komt u dan in die informatie? Nou, we hebben uh, nou contacten met uh, via bijvoorbeeld de onafhankelijke Chinese Pen. Uh, dat is een echte onafhankelijke schrijversgroep. Uh, uh, uh, maar ook via andere uh, kanalen hebben wij contacten rechtstreeks met uh, mensen daar. En uh, wij weten dus dat er op dat moment er waren er vijf mensen die onder huisarrest geplaatst waren. Mm -hmm. Ja, dit, als Oscar Garsgraag, die nrc correspondent is... die gaat er volgens hem met uw nieuwtje naar die schrijvers toe... en die zegt bijvoorbeeld tegen Anne Enquist... Uh, ja, die, die, die, die, die cyberdissident uh, zit uh, onder huisarrest... en dan is ze helemaal verbaasd en dan zegt ze... welk gevaar schuilt er nou in een gesprek... met een paar halvegare schrijvers uit Nederland? Wat vindt u van die uitspraak? Ja, dat, daar heeft ze gelijk in, denk ik. Uh, anderzijds, het, het klinkt een klein beetje naïef ook. Want als je naar China gaat... dan moet je weten dat dat een land is waar de censuur... Met, nou ja, met zes hoofdletters geschreven wordt, of center zeven. Mm -hmm. Het is een, het land waar de censuur het, het, het meest geavanceerd is. Er zijn een half miljoen eh, politiemensen... continu bezig het internet eh, na te struinen, af te struinen op verboden uitingen. De mensen die daar zaten bij de opening ook van de. Uh, van deze beurs. Dat waren ministers en vice-ministers van de ministeries van uh, Informatie en van Pers en Publicatie. Dat klinkt mooi, maar dat ze, die zijn allemaal verantwoordelijk voor. Uh, voor de censuur en ook boeken worden gecensureerd en ook vertalingen worden gecensureerd. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat je daar naartoe gaat zonder te weten... dat dat allemaal aan de hand is. Ja. Hier aangeschoven is ook Michiel Hulshoff, uh, ook correspondent geweest in China... net terug in Nederland, heeft een boek geschreven... How the city moved to Mr. Sun, waar we het verderop in de uitzending over gaan, gaan hebben. Net als over een grote bijeenkomst in de Schouwburg op 13 september... Wat vind jij van deze affaire? Nou ja, ik vind uh, in de eerste plaats... die speltjes, die interesseren me niet zo. Uh, ons boek werd uh, ook vandaag op de boekenbeurs in Peking uh, gepresenteerd. Um, uh, door maar mijn, hebben jullie niet zoiets van, we moeten hier niet aan meedoen... want al die schrijvers zijn bij huisarrest. Nee, dat niet. Maar ik, kijk, een andere, ik, ik snap heel goed dat Amnesty dit aan de kaak stelt. Dat is gewoon ook de rol van Amnesty. Um, wat ik niet zo heel goed begrijp is die felle reactie van die schrijvers. En ik denk dat het een beetje mee te maken heeft... dat mensen die niet zo vaak in China komen... of die dat land eigenlijk niet zo goed kennen... Um, behoorlijk bang zijn. voor. Uh, ze denken als we dat aan de orde stellen... dan, uh, ja, dan, dan komen we zelf maar in Maar is problemen. het ook niet tijdsgeest dat ze nu gewoon denken... van we hebben daar potentieel 10 miljoen lezers... en waarom zouden we hier moeilijk gaan doen? Ja, ik denk dat ze daar wel bij nadenken. Maar ik denk ook dat er angst is die eigenlijk niet terecht is. Want je kunt daar best uh, onderwerpen aan de orde stellen. Ik ben ook, uh, dat is ook vandaag gebeurd bij onze boekpresentatie. Daar, daar komen hele kritische uh, vragen en, en, en analyses van China zijn daar gemaakt. En dat kan allemaal prima. Oké, okay, dankjewel. Michiel Hulsel, we spreken zo verder. Amnesty uh, woordvoerster Nicole Sprokkel, Dankjewel. En um, we gaan verder met het volgende onderwerp. Hallo, met Hallo. WERELD Please check and try again. En deze week bellen Hallo. We met... Ton Bokkers, die een veevoerfabriek heeft in de Libische stad Benghazi. Hij wil zo snel mogelijk terug naar Libië om weer zaken te gaan doen. Uh, redactrice Katie Sherif belde de zakenman op zijn boerderij op de Veluwe. Waar vandaan Bokkers contact onderhoudt met zijn medewerkers in Libië. Ik heb ze aan de lijn gehad gisteren. Uh, toen waren de telefoons weer open. Uh, daarvoor kon je eigenlijk helemaal niet in Tripoli en Benghazi bellen. En gisteren waar, uh, kon je iedereen weer te pakken krijgen. Dus uh, toen waren de telefoons, allemaal, de mobiele telefoons in ieder geval, waren goed bereikbaar. En wat hebben ze u verteld over de situatie in het land? In uh, Benghazi is gewoon alles rustig al een hele poos. Daar hebben wij dus uh, een, uh, samen met een ander bedrijf in Nederland de voerfabriek. Maar in Tripoli, waar we handel doen, uh, daar was het heel erg onrustig. En uh, onze vertegenwoordiger die woonde... Ja, een kilometer van anderhalf, twee bij het vliegveld vandaan. En daar was gewoon een dag of drie, vier uh, volledige puin op met, uh, met, uh, met heuveltrammeland. En uh, hij is huis hij ook niet uit geweest, maar uh, de, in de straat waar hij woonde, de, hebben nog een dag of drie, vier, ik weet niet hoeveel lijken gelegen, vertelde Riemen. En die waren pas net een paar dagen geleden op, op, opgeruimd en uh, weggehaald, laten we het zo zeggen. En dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat rookt natuurlijk niet meer lekker. Dat was, uh, en het is heel warm daar, hè? het is 35, 40 graden op het vliegveld daar. En, en die veevoederbriek van u in Benghazi, hoe staat het daarmee? Die draait af en toe. Ze hebben geen grondstoffen uh, om, om, om voer te maken, kippenvoer te maken. En, uh, maar die, die is gewoon die is in orde, Alleen die heeft een half jaar bijna stilgestaan. We hebben geen grondstoffen, we kunnen niks doen. Dus, uh. heeft u veel verlies geleden, geleden doordat uw fabriek stil lag? Ja, nou ja. ja, ja. <lacht> nou, dat kan ik gewoon voor Dat interesseert mij niet zoveel. Wat ik veel makkelijker vind dat de mensen, dat er niks gebeurd is met de mensen. Dat is, uh, we hebben gelukkig een hele onze kenniskring, zijn we niet op verloren. Laat het zo zeggen. Ik vind het toch veel belangrijker dat de mensen het goed hebben en klaar. Dit, dit. Kijk, uh, natuurlijk heb je verlies, dat is makkelijk zat, maar uh, het interesseert me helemaal niks aan heel hele televisie. Maar wa waarom bent u eigenlijk ooit begonnen met echt zaken doen in Libië? Ik bedoel, er zijn toch andere landen waar de situatie misschien wat, wat, wat prettiger is om zaken te doen? In Afrika, nou, uh, omdat het ten eerste een heel, heel, heel prettig land is om, om, een goed land is om zaken te doen, prettige mensen. Alleen, uh, ja, kijk, uh, ik, ik, ik, ik hou me niet met politiek bezig, maar de mensen op zich, uh, die zijn prima. Ik kom veel bij de boeren, ze zijn uiterst, uiterst, en dat, dat is, is nog zacht uitgedrukt. Bij ons op de Veluwe zijn ze gasvrij, maar daar zijn ze nog veel en veel gasvrijer. En uh, men komt over het algemeen goed woord na. Je bent betaler, ze zijn goed van betalen, wat in andere landen ook nog eens een probleem geeft. Ik, uh, bij, ik doe daar gewoon met plezier uh, zaken. En, uh, en waarom niet in Libië? Waar moet ik dan heen? Ik bedoel, wij hebben zaken gedaan en in Ghatte hebben we zaken. We doen nu nog zaken in Congo, we doen zaken we overal eigenlijk over heel Afrika. Dus, uh. wanneer bent u zelf voor het laatst in Libië geweest? Uh, dat is nu zes maanden geleden. Net, net uh, voor de oorlog. Net voor de oorlog uitbrak, daar ben ik er nog geweest. In Benghazi dan. En Tripoli ook trouwens, allebei. En, en staat u altijd trappelen om weer terug te gaan? Ja, zo al. het kan. Wij zouden twee weken geleden gaan. Met een vlucht van Tunis naar Benghazi. Maar die vlucht die werd toen afgezegd, die, die ging niet meer. Ja, toen konden, konden wij niet gaan, mijn collega en ik. En, uh, en uh, wij willen eigenlijk, ja, ik heb gisteren afgesproken met een, een, een collega af een man die heeft een, een die heeft ook een bedrijf zelf, dat we samen weer zo snel mogelijk een triple milage zullen gaan. Ja, ik wil toch, maar hij heeft er geïnvesteerd en wij hebben er ook geïnvesteerd, dus we willen graag weten hoe, hoe, hoe, hoe, hoe het ermee staat daar. Hè? Ja, en gaat uw bedrijf anders werken nu er een andere regering waarschijnlijk aan de macht komt? Nee, nee, nee, nee. nee hetzelfde. Nee, het geen, ja, nee, we wij, wij, wij wij hopen snel weer die boeren te kunnen voorzien van, van, van, van, van kippen en van, van voer. Want alles staat stil, dus de mensen hebben ook geen inkomen en er zijn grote en kleine boeren. Maar die hebben geen van alle inkomen, alle, alle, alles is opgeruimd, er was geen voer meer, dus alle kippen zijn geslacht en opgegeten. Dat moet helemaal weer opnieuw opgebouwd worden, dus uh, ik, ik verwacht heel veel werk daar. En de Libiërs houden wel van een kippertje? Ja, daar houden ze zeker van. Ja, natuurlijk, ja, het is natuurlijk het goedkoopste vlees. Ze hebben, ze, hebben, ze hebben over het algemeen, houden ze die kippen, redelijk uh, op een vriendelijke manier. Uh, het zijn allemaal grote stallen en open stallen. En, en, en, ja, en ze houden ervan. En een lekkeraar Ik vind ze ook eerlijk, ja. Wat er nu trouwens helemaal niet is, hoor. Er is helemaal niks meer in Libië. U hoorde Ton Bokkers, ondernemer met een veevoerfabriek in Libië, in gesprek met Katie Sheriff. Let op mijn woorden. De komende dagen wordt u doodgegooid... met de 9-11-herdenkingen. Doorgaans zijn de beschouwingen somber. De, de wereld is onveiliger geworden, overal bodyguards. De verhoudingen tussen moslims en niet-moslims zijn verhard. En dan praten we nog niet over de honderdduizenden doden... die vielen in Afghanistan en Irak. Maar er is ook goed nieuws over de herdenking van de aanslagen... in New York en Washington. Tenminste, volgens de 25-jarige journaliste Lisa de Bode uit Vlaanderen. In haar boek De Stille Revolutie heeft het moslim extremisme in Saoedi-Arabië juist meer opgeleverd. Dat is in ieder geval haar stelling. Ze komt tot die opmerkelijke conclusie... na een reis door het meest vrouwenvriendelijke land ter wereld... waar ze sprak met Saoedische studenten, artsen en zakenvrouwen. Lise de Bode, welkom. Hallo. Um, wat een paradox. Moslim-extremisme in Saoedi-Arabië heeft de vrouwenemancipatie versterkt. Inderdaad. Leg uit. Ja, um, ik kan me voorstellen dat het een heel vreemde paradox is. Dus wat er, wat er gebeurd is na 11 september is... Um, uh, omdat natuurlijk 15 van de 19 vliegtuigkapers Saudis waren en Bin Laden natuurlijk zelf ook een Saudi is, um, is er een schokgolf door het land heen gegaan. Uh, mensen werden voor het eerst geconfronteerd met de ultieme consequentie van religieus extremisme. En overal in het land werden ook de foto's opgehangen van die vliegtuigkapers en mensen realiseerden zich van goed, dit had mijn zoon kunnen zijn. Ja. En en dan is men beginnen nadenken van... Uh, ja, die islam die ik gezien heb op de tv die toren die naar beneden gingen... is dat mijn religie? Maar was er geen grote uh, reflex van ontkenning juist in het begin? Ja, nee, die was er zeker, ja. ja. Het is door uh, twee jaar na 11 september... Uh, zijn er ook door Al-Qaeda aanslagen gepleegd in saudi arabië zelf. Op Compound, dus plaats waar westerlingen wonen... maar er zijn ook een hoop moslims omgekomen. Ja. En dus die combinatie... Die buitenlandse druk, die schaamte... met die binnenlandse uh, ontstentenis, al die moorden... heeft, uh, heeft Al-Qaeda het af omgedaan. Ja, kunt u voorbeelden geven van wat er dan veranderd is? Wat ten goede voor vrouwen? Ja, dus um, Omdat dus die religieuze elite minder macht had... Um, heeft koning Abdullah, dus de wereldlijke leider daar... Uh, de kans gehad om een studieprogramma uh, in elkaar te steken. Dus... Duizenden studenten per jaar, vrouwen... kunnen nu op kosten van de overheid daar, volledige beurs... in het buitenland gaan studeren. Met de bedoeling van daar nieuwe ideeën op te doen... Uh, met waarde kennis te maken waar ze in hun eigen land geen toegang toe hebben... om dan terug te komen en zo met een veranderde mentaliteit... want dat draag je altijd met je mee, uh, mee, bij te dragen aan meer emancipatie. Ja. Dat, dat is een voorbeeld. En, en, en waarom wilde je hier een boek over schrijven? Wat was de concrete aanleiding? De concrete aanleiding was eigenlijk iets anders. Uh, in de tijd was uh, België het eerste land in West-Europa... Uh, dat een boerkaverbod uh, zou uitvaardigen... En daar was heel veel protest toen tegen. En ik dacht, waarom niet naar de bron gaan van de islam, Bekka... ...het land waar vrouwen aan de strengste kleding voor wereld worden onderworpen. En daar vragen aan vrouwen, zij die ook die burkas echt moeten dragen en abayas... ...hoe voelt dat? Is dat ook zo'n probleem voor jullie? En ik had verwacht van dat dat een enorm probleem zou zijn... Um, ...maar hun, hun antwoord was eerder, wij vechten voor economische rechten, sociale rechten... En by the way, um, El september heeft ons daarin geholpen. Ja, we hebben een fragment uit je boek waar we even naar gaan luisteren. Uh, een van de vrouwen die sprak was Luna, een ongetrouwde ja. vrouw van 23 jaar. Laten even luisteren. Ik was dertien toen ik de beelden van de torens op de televisie zag. Maar ik herinner me vooral hoe nadien alle handen religieuze instanties onder constant toezicht van de overheid kwamen. Een aanzienlijk aan macht in boete. Tot zover het fragment. Uh, maak ik hieruit op dat mensen opeens kritischer tegenover het geloof begonnen te staan? En wat leverde dat, uh, dat dan op? Ja, dus dat is heel juist. Dus dat, het interne vraagproces van... dit is niet mijn religie precies waar ik mij wil identificeren... maar waarmee dan wel? En dan zeker voor vrouwen, in het geval van Luna... Um, want vrouwen worden het hardst onderdrukt in naam van religie daar... Voor hen was de noodzaak groter om na te gaan denken over welke rol de vrouw heeft volgens de islam. Mm -hmm. En dan omdat er een reeks tegenstrijdige fatwas volgden. Um, bijvoorbeeld voor 11 september uh, was het uh, verboden om als man en vrouw um, samen naar de universiteit te gaan bijvoorbeeld. Twee jaar geleden, één jaar geleden 2010 is er een universiteit geopend waar dat wel kan dus opeens omdat koning Abdullah dat in zijn, zijn hoofd had gekregen... was, was er een fatwa uitgevaderd die zei van nou, nou, nou kan het wel. Ja. En, en dus die tegenstrijdigheden zetten ook mensen aan het denken. Maar loopt Luna dan ook niet tegen grenzen op? Met haar nieuwe ideeën natuurlijk, en inzicht? Natuurlijk, voorbeeld. zij is uh, voorbeeld. Uh, dus wel, ze, ze kan nog ze kan niet trouwen met de partner van haar keuze. Ze kan niet de stuurrichting nog altijd volgen die dat ze wilt... Um, daarvoor moet ze naar het buitenland. Uh, ze kan met weinig mensen ook terecht met haar ideeën. Zij is een van de meest progressieve... Um, om het ook... blijft de voorhoede dus, dat wel? Het blijft, ja, het, het blijft een, een kern van mensen. Niet zo een, een hele grote groep, maar wel een hele actieve groep. Ja. Dat is ook de groep die het nieuws hier, hier heeft bereikt in, in het Westen... toen uh, Manal uh, als sheriff in haar auto is gekropen. En dat een... is die vrouw die actie ging voeren Dynast... die op YouTube dat filmpje ja, had Ja, inderdaad. Nationale... Ik ga autorijden, het kan me niet ja. verdomen hoe het zit. Ja. Ja, ja, ja, ja. En even over jezelf, Saudi-Arabië... Ontoegankelijk land. Kan je niet zomaar even naartoe op vakantie als je Mekka en Medina wil nee. gaan bekijken. Uh, helemaal voor ongetrouwde vrouwen van onder de 30, zoals jij. Ja, Hoe is het je dan toch nog gelukt? Sorry, 25. Ja. 35, ja. ja. Nee, dus um, ja, ik had het geluk als journaliste om, um, om, om daar familie te hebben wonen. En dus... Familie, wat doet je familie daar? Uh, mijn, mijn vader die werkt daar. Uh -huh. Dus voor een Amerikaans bedrijf. Ja. En uh, op die manier, als je daar een contact binnen het land hebt... heb je een uitnodiging nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, en dan, via die weg, kun je mogelijk binnen geraken. Maar dan nog is het niet gegeven, zeker als je vrouw bent... Dat je kunt. Als ik bijvoorbeeld een fotograaf had willen meenemen, had dat niet gekund. Nee. We hebben nog een fragment uit je boek. Uh, je staat dan bij een boekenbeurs in een luxueus hotel, oog en oog met de religieuze politie. Ze ja. volgen je dan constant en ze intimideren je. Laten we even gaan luisteren. Plots sta ik oog in oog met een onvermurfbaar lid van de Mutawa. Cover your hair, blaft hij in mijn gezicht. Honderden ogen staren me aan. Het doet iets met je om tien keer op dezelfde avond horen te krijgen dat je eigenlijk maar een half mens bent. Eentje die niet mag reizen of rijden. Met de schrik nog in de benen neem ik snel een foto van het gebouw en de mensenmassa om me heen. Delete that picture, krijgt de eentje. Bemoei je er niet mee, roept Sarah terug. Sarah, waar je hier over schrijft, dat is een, dat is een uh, Saoedische vriendin van je. Wie ja. is dat precies? Um, zij was iemand die ik uh, leerde kennen op uh, de eerste dag dat ik daar was. Uh, via, via, alles gaat daar. Via, via, is een hele gesloten gemeenschap. Maar zij had um, uh, aangeboden om een, uh, een vreemde journaliste te helpen... omdat ze wist wat ik daar kwam doen. Zij wou dat ze hun verhaal ook het westen zou bereiken. Mm -hmm. um. In Saudi-Arabië zit eigenlijk de hele oude klik nog gewoon op zijn plekken. De koning, de prinsen, de kroonprins. Ja. Um, um, er is één keer geprotesteerd, op 11 maart. Was er in ieder geval een ja. oproep tot een protest. En daar kwam uiteindelijk maar één betogen opdagen. Wat is Inderdaad. dat verhaal? Ja, dus in, uh, ik was toen in Riyadh... Um, en uh, er was enorm veel uh, politiebewaking, uh, patrouilles, helikopters. Er Zelfs sprake van dat er kunstmatige regens waren opgewekt. Um, en in Riyadh, dat is de hoofdstad ook waar het koningshuis zich bevindt... Dus, um, ...was er daadwerkelijk maar één persoon durven opdagen... ...die publiekelijk zei saudi arabië is de grootste gevangenis ter wereld. Hm. Um, en hij is afgevoerd en niks meer van gehoord. Nu, dat was Riyadh in het oosten van het land. Had je al degelijk opstanden? Maar dat um, ging eerder tussen Shias en Sunnis. Ja, dat dus is een dat oude heeft... probleem, een ja. religieuze kwestie. Maar als je dit allemaal zo hoort... en van de ene kant hebben die vrouwen dan misschien iets meer ruimte gekregen... zijn wat initiatieven ontwikkeld. Um, maar is de, de titel van het boek een stille revolutie dan eigenlijk niet te groot? Zou het niet eerder moeten zijn een stille evolutie? Heel geleidelijk en voorzichtig. Ja, dat is, um, dat, dat is ja. zo als je kijkt um, naar onze context. He, dan, is het, dan, is het, dan is het een evolutie. Een revolutie speelt zich niet af op tien jaar... Maar als je gaat kijken naar hun maatschappij... hun context, die daarvan belang is... dan is tien jaar veel. Dan, uh, hey, dan, is, het, uh, dan is er heel veel gebeurd op tien jaar. Dus dan is het, dan is het vrij snel. Want als je, als je gaat vragen aan, de, aan het grootste gedeelte van de bevolking... wat denk je van die kleine veranderingen die, die gebeuren... dan hebben ze daar veel problemen mee. Goed. Ga je nog terug naar saudi arabië binnenkort? Op bezoek dat, bij dat, papa? Dat hoop ik te doen, ja. Of, en en bij, de, bij alle meisjes die ik daar heb kunnen spreken. Ja. Goed. Veel succes en goede reis. Dank voor je komst naar de studio vanuit Vlaanderen. Lisa de Boder. Graag dan. We gaan verder met Villa Vepiro, Bureau Buitenland. U kunt ons vinden op de website www.villavepiro.nl. Zometeen een gesprek met de diplomaat Pieter Feit... over het falen van de EU in Kosovo. Maar nu eerst een reportage over Mexico. In dat land blijven de drugskartels in oorlog met leger en politie. Vandaag nog werd een grote drugsbaas dood teruggevonden. En een politieman is opgepakt in verband met de moordpartij... in een casino in Monterrey, waar 52 mensen om het leven kwamen tien dagen geleden. Maar er is hoop. Vanuit het Vaticaan is een beeld gearriveerd met een, en een paar druppels bloed van de onlangs zalig verklaarde paus Johannes Paulus II. De reliquieën reizen de komende negen maanden het land door om zo de vrede te bevorderen. Correspondent Jan Albert Ho Hoodsen ging kijken in het provinciestadje Tula, iets ten noorden van Mexico stad. Honderden mensen hier in het normaal zo slaperige provinciestadje Tula in Centraal Mexico... die staan te wachten op de komst van de reliquieën van Johannes Paulus II. En die reliquieën mogen dan het niet veel meer dan een wasse beeldje en een paar druppels bloed bestaan. Het is voldoende om heel het land op zijn kop te zetten. Het is één groot volksfeest en sommigen staan er al uren... zoals het echtpaar Renato Severo en Maria Isabel Neri. Hoeveel tijd moesten jullie vandaag wachten om hier de reliquieën te kunnen zien? Sí, más o menos unas tres horas, unas tres horas, más o menos, sí. Ze zeggen dat het absoluut de moeite waard was om drie uur lang in de rij te kunnen staan... om de reliquieën te kunnen zien, want het is een kwestie van geloof, zeggen ze. Is het is niet vreemd dat een enkele bloed zo veel weet op te hier in Mexico? Het goed. Nou, zij vindt het helemaal niet raar, want het druppelbloed is voor haar vooral een symbool van het geloof. Simplemente con la p. En daar komen ze: de reliquieën van Johannes Paulus II. Schoolkinderen die ballonnen oplaten, iedereen juicht. ...kerkklokken luiden, de band speelt. Nu is het zo dat de Mexicaanse katholieke kerk heeft aangegeven... ...dat uh, de reliquieën kunnen helpen bij het oplossen van de problemen die Mexico nu heeft. De drugsoorlog, corruptie, geweld, etc. Maar is dat geen gekke gedachte, dat een stel reliquieën dat zou kunnen bewerkstelligen? Het is een symbool om ons de paz in het wereld te zij vindt het absoluut geen vreemde gedachte... omdat de reliquieën als symbool mensen bij elkaar brengen... om zo samen een einde te maken aan alle problemen die Mexico heeft. En daarmee gaan ze snel even weg... want ze willen nog even een glimp op kunnen vangen... van het bloed van Johannes Paulus II hier in Tula. Jan Albert Hootsen was dat vanuit Mexico... En dan nu Kosovo. Kosovo is al jaren een van de zorgenkeentjes van Europa. In de regering zitten politici met criminele banden... en de spanningen tussen Serviërs en Albanese blijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel bezocht afgelopen week Belgrado en zette de Servische regering onder druk om meer te gaan samenwerken met Kosovo... wil het een kans maken om toe te treden tot de Europese Unie. Haar optreden vormt onderdeel van een complex spel dat de EU in Kosovo speelt. Volgens IKV Pax Christi is de EU tot nu toe daarin niet erg succesvol. De onderlinge verdeeldheid van de landen blijft krachtig optreden uit. Eerder op de dag sprak ik met Pieter Feijt... vertegenwoordiger van de internationale coalitie... die de onafhankelijkheid van Kosovo steunt. Hij was tot mei van dit jaar vertegenwoordiger van de EU. Een dubbelrol dus. Ook daarover was Pax Christi kritisch. Wat vond hij van die kritiek? Nee, Daar hebben ze ook wel gelijk in. Uh, die, twee, die twee mandaten waren, waren niet met elkaar te verenigen. Want aan de ene kant... Is de Europese Unie, uh, zoals, zoals, zoals dat heet, statusneutraal. Er zijn vijf landen, vijf lidstaten die Kosovo niet erkennen. Dus er mag niets gedaan worden door, door de Europese Unie dat ook maar zweemt naar uh, een, een erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo. Aan de andere kant vertegenwoordig ik een, een groep landen, waaronder uh, 22 andere lidstaten van de Europese Unie. Dus mm -hmm. Turkije, Verenigde Staten, uh, Noorwegen en Zwitserland die Kosovo wel erkennen. Dus ik kon niet uh, uh, tegelijkertijd uh, het een en het ander doen. Ik moest, ik moest een duidelijke scheiding aanbrengen. En dat was op een duur niet geloofwaardig. Nee, maar in mei bent u dus opgestapt. Uh, er is sindsdien enorm gebakken leid over uw opvolger. De Britten wilden dat die opvolger uh, ook mocht gaan zeggen... van we willen dat Kosovo onafhankelijk wordt. Maar die vijf dwarsliggers, waaronder Cyprus, Spanje, Roemenië... die willen dat absoluut niet, waardoor er nu dus een interim opvolger zit. Dat, dat is ja. geen sterk signaal, lijkt me. Nee. Nee, het, uh, de, de beëindiging van mijn uh, mandaat als vertegenwoordiger van de Europese Unie... dat kwam van de lidstaten, van, van uh, Lady Ashton ook. Dat is de vertegenwoordiger uh, Buitenlandse Zaken van de EU, ja? Ja, en, en nu als, als, als gevolg daarvan is, is het profiel en de geloofwaardigheid van de Europese Unie ook in de zin gedaald... Want ze konden geen opvolger benoemen. Ja, dus dus uh, de, de geloofwaardigheid is, is een beetje in het gedrang. Dat komt ook door twee andere redenen... die ook genoemd zijn in het rapport van Pax Christi. Uh, EUlex is niet in staat om krachtig genoeg... Wat is EUlex? Te... voordat u verder gaat? EU-Lex, dat, uh, dat is die missie voor uh, versterking van de rechtsstaat in Kosovo... waar ja. de Europese Unie uh, 2000 uh, experts, rechters... Uh, ...officieren, uh, politiemensen, uh, douanemensen voor heeft uitgestuurd. En dat is een, de grootste uh, civiele missie die de Europese Unie op dit moment uh, uh, in, in operatie heeft, en, uh, heeft uitgestuurd. En wat is de kritiek daarop dan? En... De resultaten die vallen tegen, omdat uh, ook zoals in het rapport staat... Uh, dat te weinig uh, de resultaten worden bereikt in de, in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. En daar bent u het mee eens, en, klopt dat? In het noorden, Ja, ik geloof dat dat niet onjuist is. Uh, er, moet, er moet krachtiger worden opgetreden uh, en de, die EU-missie, EuLex die moet ook in het noorden uh, krachtiger optreden tegen, tegen de georganiseerde misdaad. En waarom en gebeurt dat dan niet, meneer Feit? Wanneer, waarom gebeurt dat dan niet? Ja, ik, ik, dat moeten moet we aan de Europese Unie vragen. Ik geloof dat, uh, dat, dat men uh, te weinig uh, zich inspant... om werkelijk uh, de misdadigers en de topmisdadigers uh, uh, aan te pakken. Maar u was tot, mei, reden, tot, tot mei van dit jaar was u zelf de EU-vertegenwoordiger. Dus kunt u niet enigszins schetsen waarom dat dan niet gebeurt? Is dat omdat ze de stabiliteit van Kosovo niet in, in gevaar willen brengen? Denken dat als ze te veel mensen oppakken dat het dan helemaal wild West wordt daar? Hoe zit dat? Ik, ik, ik, moet, ik moet hier zeker ook uh, zelf uh, het moeten weten aantrekken. Uh, we hebben met met EULEX hebben we nu uh, 2,5 jaar gewerkt in Kosovo. Uh, en uh, komt het door het feit dat er vijf landen zijn die, uh, die op de rem trappen? Komt het om andere redenen? Maar uh, er, er, er moeten op een gegeven moment risico's worden genomen... omdat uh, die, die georganiseerde misdaad in het noorden... Uh, ...zich bedient van, van gewapend geweld. Uh, en daar, daar, dat levert dus risico's op wie je tegen optreedt En dat is onvoldoende gebeurd op dit moment. Ja. Ook in het zuiden, uh, het gaat niet alleen om het noorden... ...dat, uh, dat moet ik duidelijk uh, ook toevoegen. In het zuiden uh, zijn er dus uh, uh, betrekkingen tussen de toppolitici... Uh, ...georganiseerde misdaad, corruptie. En daar moet, daar moet nu ook uh, uh, meer resultaten worden bereikt. U weet dat er ook een onderzoek gaande is naar uh, de handel in organen tijdens de vijandelijkheden in 1999-2000. Daar is de premier bij uh, betrokken. H. is wordt nu vervolgd zelfs, hè, geloof ik. Nee, er zijn, er zijn verdachtmakingen en er, zijn, er, is een, uh, er wordt een onderzoek ingesteld... maar hij is niet in staat van beschuldiging gesteld. En... Maar... Uh, nog even terug naar, naar de tweede reden waarom de Europese Unie niet uh, voldoende uh, aan, uh, aan de slag is, is gegaan. Dat is vanwege het probleem van de, de visa en de visaliberalisatie. Mm -hmm. En dit ligt erg gevoelig bij de Kosovaarse gemeenschap. Omdat zij het gevoel hebben dat zij als enige uh, deze voorrechten niet krijgen. En daardoor worden gediscrimineerd. De Serviërs, de Albanezen, de Macedoniërs hebben allemaal wel visa vrij. ...reismogelijkheden naar Europese landen, maar de Kosovaren hebben dat niet. En dat is ook iets wat, waar, waar, wat moet worden gecorrigeerd, zou ik zeggen. Dat staat ook in het rapport van, van IKV Pax Christi. En dat wordt terecht ook als een, als een belemmering beschouwd... ...omdat het de geloofwaardigheid van de Europese Unie uh, uh, vermindert. Wordt u niet af en toe een beetje wanhopig? Nee, het is complex, het is moeilijk. Maar als je niet optimistisch bent, dan, uh, dan moet je niet dit soort, uh, dit soort werk aanvatten. Ik ben bemoedigd door de uitspraken van Merkel, want dat, uh, dat, dat kan ertoe leiden dat het hoofdprobleem... en u weet dat in dat rapport van Pax Christi er vier redenen zijn waarom de ontwikkeling van Kosovo uh, problematisch achter is gebleven. Maar de, de belangrijkste, naar mijn smaak, is de relatie met Servië. Uh, en ik vraag me soms wel eens af hoe Kosovo eruit had gezien als Servië gelijk in 2008 meegegaan was en Kosovo had herkend en uh, niet uh, had tegengewerkt. Ik denk dat, dat, de ontwikkeling, dat dan de ontwikkeling van Kosovo veel beter was verlopen, de economie een betere uh, staat was komen te verkeren, uh, meer investeringen uh, waren aangetrokken en dat is allemaal niet gebeurd. Ja. Hoe lang zit u nog daar? Nou, dat is aan de landen die mij, uh, die mij aansturen uh, en die Kosovo hebben erkend en Kosovo ondersteunen. Maar ik hoop dat ik in de loop van het volgend jaar uh, het mandaat kan beëindigen. Goed, veel sterkte tot die tijd, meneer Feit. Dank u zeer, meneer Botje. En dan gaan we nu verder met China. Um, Michiel Hulshoff, u hoorde me aan het begin van dit programma. Um, uh, uh, we zeggen u en jij, we zijn collega's van elkaar. Je bent de auteur van het boek How the City Moved to Mr. Sun. Hier liggen, net uit, prachtig boek. Um, correspondent geweest in China, net terug hier in Nederland. Je trok 2,5 jaar uh, met Daan Roggeveen, architect, langs Monstersteden. Waarom doe je dat? Ja, dat is een soort uh, ja, rare fascinatie uh, die, die we alle twee hadden. Um, ja, kijk, er wordt heel veel in Nederland wordt er toch vrij veel geschreven over China. En, maar dat gaat altijd over steden als Shanghai, Peking, misschien Shenzhen in het zuiden. Uh, maar wat er in de rest van dat land gebeurt, daar, daar lees je niet heel veel over. En um, ja, toen ik daar net woonde, vier jaar geleden, toen, toen was ik gewoon gefascineerd. Dan las ik een naam van een stad, uh, Zhengzhou of uh, Sujiad. En daar had ik nog nooit van gehoord. Hoeveel mensen wonen daar? Respectief? Nou, Chengzhou, uh, 8 miljoen. Uh, Sujad 10 miljoen. En nou, ja, de grootste stad is Chongqing dan. Daar wonen 30 miljoen mensen. 30 miljoen? Waar ligt Chongqing? Chongqing. Chongqing ligt uh, helemaal, ja, eigenlijk het geografische middelpunt van China ongeveer. Mm -hmm. uh, en dat is echt een fascinerende stad. Die, uh, ja, uh, Bizar van omvang natuurlijk. Uh, maar ook, uh, ook heel bruisend. En die is gewoon uit de grond uh, geschoten de laatste tien jaar. Uh, terwijl de rest uh, van de wereld uh, alleen maar naar Shanghai en Peking keek. Maar ook vervuild? Zeer vervuild? Of ongelooflijk vervuild? Waar merk je dat aan in Chongqing, centraal in, China? Nou, in al die steden. Chongqing ook. Uh, je je landt uh, in die stad en uh, zodra je dan in de taxi zit en je rijdt... Uh, naar die stad toe, dan uh, zie je langzaam uh, een skyline opdoemen... met een soort bruine deken daaroverheen. Um, en verder merk je het gewoon aan je ademhaling. Dus je krijgt uh, een droge mond en... Uh ja, voordat we verder praten, onder andere eh, over de vervuiling... als het mee samenhangt, gaan we eerst luisteren naar een reportage van verslaggever Ellen van Dalen. Die ze eerder afgelopen winter maakte. En die min of meer aan aansluit bij je onderzoek. Zij ging naar de noordelijke provincie Changshi. Welke grote stad ligt daar? Taiwan. Taiwan, waar Taiwan ligt. En dat is dan de smerigste provincie van het hele land, volgens Ellen in ieder geval. Kan goed kloppen. En wat betekent het als steden steeds maar groter worden? Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst beginnen in een heel klein dorpje. De kinderen van de basisschool in Yuanping, een klein dorpje in een van de smerigste provincies van China. Ze leren het al vroeg tijdens de biologieles opdreunen. Wees zuinig op de natuur. Het land krijg je niet gratis van je ouders, maar je geeft het door aan de volgende generatie. De mensen uit dit dorp in Noord-China hebben de natuurlijke hulpbronnen nog hard nodig. Op zo'n frisse herfstdag als vandaag gebruiken ze steenkool of gesprokkeld hout... om zich te verwarmen aan de kachel. Op school stoken ze nog niet. Ze sparen het geld uit. En daarom zitten er bijna 400 leerlingen met hun winterjassen aan in de klas. Alleen in dit dorp is de lucht nog blauw. In de rest van de provincie en dan vooral in de hoofdstad Taiwan... Houdt er constant smog over het land. We zijn in de provincie Shanxi. Het is uh, ten westen van Peking. Shanxi staat bekend om zijn uh, grote kolenmijnen. Het is alles op kolenbasis. Vandaar dat het ook zo'n roetlaag uh, ligt over het land. En inderdaad, de lucht, uh, ja, je ziet het nauwelijks, hè? je ziet overal heiligheid en geen vergezicht in ieder geval. Reclame van hele dure, chique auto's die je inmiddels hier ook aan kan schaffen. Langs de weg, grote billboards. Nou, Wat grappig, we rijden nu over een snelweg van drie baans. Er zijn inderdaad wel wat auto's om ons heen, maar die, die, al die snelwegen in China zijn niet ouder dan tien jaar. De, provincie heeft, of de centrale overheid toen besloten dat heel China, althans de hoofdsteden van de provincies, verbonden moesten worden met snelwegen. En in het begin waren die helemaal leeg, maar nu met de toenemende welvaart zie je wel meer auto's op die wegen. Daar wordt ook veel waarde aan gehecht. Dus voordat je een mooi huis koopt, koop je eerst een mooie auto. Dan ben je veel zichtbaarder mee. Ik uh, ben Engels tot Um, ik heb een bedrijf in China. Ik ben hier al 20 jaar, heb ik 20 jaar gewoond. En sinds 2006 in Nederland, maar kom nog regelmatig terug. Wij verkopen technologie aan Chinese ondernemingen. Vooral ondernemingen, energiebedrijven, chemische bedrijven, olie- en gasbedrijven. En dat is, gaat goed. Het, uh, China is booming. Dus we hebben goede, goede zaken hier. Jullie leveren dus technologie aan bedrijven, ook aan vieze bedrijven. Hoe voelt dat? Ja. Ja, een belangrijk iets wat we doen is we ontzwavelen gas, aardgas en andere soorten gas. En daar zit heel veel zwavel in. Als je dat de lucht in zou laten verdwijnen, dan is het heel slecht voor de volksgezondheid. Dus de Chinese overheid heeft regels, wetten, om die zwavelgehalte te verminderen. En daar leveren wij kennis voor hoe de Chinezen dat moeten doen. De op die manier leven rechtstreeks een bijdrage aan het verminderen van de luchtvervuiling in China. De kleine dorpen zijn nog relatief schoon. Maar de verontreiniging rukt op door de chemische fabrieken en het op grote schaal stoken van kolen in een miljoenenstad als Taiwan die in rijen achter elkaar staan, volgeladen met kolen achter elkaar. Uh, fietsers, mensen op scooters met mondkapjes op. Uh, dat is ook echt wel nodig hier, want de lucht is ook hier smerig, het ruikt hier ook naar kolen. Mensen met uh, ja, een kleine soort uh, ja, autootjes met een laadbak erachter. Die hebben hun eigen kolen mee om uh, vanavond te stoken voor hun eigen huis. In het platteland is water echt een probleem. En hier is het meer lucht. Die allebei op, op hun eigen manier even erg zijn. Maar die, uh, die heel schadelijk zijn. Longaandoeningen en longziektes zijn in China toch een van de grootste doodsoorzaken. En hier, zit, hier vallen de klappen. We zijn hier in het noorden van China... ...om een bezoek te brengen aan de Taiwan Iron and Steel Company. Tisco is een staatsbedrijf, nog uit de communistische tijd. En de grootste producent van roestvrij staal in Azië. Het is een heel belangrijke economische speler in deze stad. Dat zal voor zeker voor tienduizenden mensen zorgt die voor werk. De fabriek was tot voor kort verantwoordelijk voor 90% van de vervuiling in de hele provincie. Maar volgens hun eigen website werkte het bedrijf er hard aan om schoner te worden. Dat willen we wel eens met eigen ogen zien. Met ons meegereisd is uh, Wang Wei. Hij is opgegroeid in deze provincie in Shanxi. En hij heeft hier ook uh, de culturele revolutie meegemaakt. Moest werken op het platteland. Hij heeft daar ook erg veel honger geleden in die periode. En hij woont en werkt nu al een aantal jaren in Beijing. En heeft daar een heel goed leven. Zoals like in noord Korea nowadays. Very poor, sometimes even starve, no food. So nowadays much more, more freedom. But uh, <laughs> and the best thing is the more loss. <laughs> Volgens Mongwe was het hier vroeger zoals het nu in Noord-Korea is. En ze waren heel erg arm en ze hadden honger, Stierven ook van de hoor. Nu is er meer vrijheid, meer welvaart. Maar er is ook meer vervuiling. Je kunt het hebben over of deze uh, coal mining. Last year was een jaar, die reorganiseerd. Bijna alle koolmijnen uh, in, in dit gebied, die, die zeg maar klein zijn en, en uh, um, provinciaal, die zijn niet gesloten. Die zijn allemaal opgegaan in de grote fabrieken. De meeste mensen die daar werkten, die werken nu ook in die grote fabrieken. En de bedoeling is om die grote fabrieken veiliger te maken en ook schoner. Maar hoe kan je die fabrieken schoner maken? Of course, the coal mining is always not clean. If you compare with other industries, this is rather polluted. industry, you have dust. De industrie rond de kolen blijft natuurlijk smerig. Maar ze proberen wel in ieder geval meer geavanceerde machines te gebruiken. Zodat er minder verontreiniging plaatsvindt. En wat als je niet meewerkt aan het oplossen van die verontreiniging? And since there a new organization, a new arrangement... De government dat de. de. de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het De overheid in, in Beijing. Die heeft uh, een maatregel genomen. dat is ongeveer al. In vijf jaar geleden. maar dat begint nu echt zijn uitwerking te krijgen. dat. Zeg maar, managers persoonlijk verantwoordelijk worden gemaakt. voor het oplossen van problemen. Dus als zij niet. zeg maar iets concreets doen aan het oplossen van die verontreiniging. Dan uh, worden ze daar persoonlijk op aangesproken en dan krijgen ze daar ook boetes voor. En dan hebben ze hun leven lang problemen mee. Want dan kunnen ze ook niet meer echt carrière maken. Zou u bereid zijn om uw auto in te leveren? Nou, not myself. No, not, no. I think, uh, now of people, we are in a stage uh, growing. Nee, ik ben nog echt van de generatie die echt voor het eerst echt kan genieten van de nieuwe welvaart en van de auto's. En die mensen zijn niet bereid. Uh, hun ouders in te leveren. Uh, Dat zal anders zijn met de nieuwe generatie. Die zullen op een andere manier omgaan met het milieu. En uh, Wang Wee stelt mij voor om naar een school te gaan. En daar gaan we nu naartoe. En dan zal ik eens kijken of ik met die jonge generatie kan praten. Ik ben Wu Dan-Ni. Ik ik ben Oetani. 13 jaar op school krijgen we les over het milieu. Thuis drinken we water uit de bron. Maar dat is best vies. En ook de wc op school. Een diep gat in de grond is smerig. Ik zou willen dat alles schoon wordt. Ik ben Hou 12 jaar. Zit hier in de laatste klas van deze school. Het liefst word ik politieagent. Ik hou van problemen oplossen, maar ik denk dat ik in een fabriek terechtkom. Dat is het meest logisch hier. Later wil ik een auto. Geen gewone, maar een elektrische. De lucht is nu smerig door alle uitlaatgassen. En de meeste auto's maken ook te veel lawaai... Ontwerpers van auto's zouden daar snel iets aan moeten doen. Op het moment dat wij willen vertrekken... komt toevallig de lokale burgemeester van Yongping de nieuwe school bekijken. Hij wil weten waarom we hier zijn en nodigt ons uit om met hem te eten. Tijdens de maaltijd leg ik hem de dromen van de kinderen voor. De lokale burgemeester kan het niet laten om eerst te vermelden hoe goed het economisch met het gebied gaat. Vooral energiebedrijven en de chemische industrie trekken sterk aan. Maar, voegt iedereen een adem aan toe, we doen ook steeds meer aan het milieu. Het vuile water, waar het schoolmeisje Oetani het over heeft... proberen we echt schoon te krijgen, zegt de lokale burgemeester Er is zelfs een Nederlands bedrijf dat hier een waterzuiveringsinstallatie heeft gebouwd. Trots meldt hij nog even dat er ondanks ook een heel windmolenpark is neergezet... Als we niet aan onze omgeving denken, kan onze economie niet door blijven groeien. We moeten een balans zoeken tussen de twee. Ondanks dit soort initiatieven is de luchtverontreiniging in China... dit jaar net zo slecht als vijf jaar geleden, toen er nog nauwelijks milieubewustzijn was... Dat blijkt uit onderzoek van het Chinese ministerie van Natuurbehoud. Nog wat cijfers. Nergens ter wereld wordt zoveel kolen verbrand. Bovendien verkocht China de meeste auto's ter wereld. Het streefde zelfs de Verenigde Staten voorbij. De meer dan 1 miljard inwoners verbruiken nu nog slechts een kwart van de energie die Europa verbruikt. Maar de verwachting is dat in 2020 China twee keer zoveel CO2 zal uitstoten als Europa. Dan is het toch echt tijd om naar Tisco te gaan. Nog twintig minuten en dan zijn we bij de staalfabriek. al kilometers over dezelfde weg en links van ons zien we enorme hoogovens. En fabriekspijpen die van alles uitstoten, maar wel witte rookwolken gelukkig. Je dus kun je alleen de, de, de grootste pijp aan de voorkant zien. Maar hoe ver dat nou doorloopt, dat zie je niet, want daar is het alweer helemaal heilig. Ja, ja. Nee, het is niet, het is niet uh, helder en ook niet op het niveau natuurlijk wat we in het westen gewend zijn. Het is een oude staatsbedrijf, dat is kilometers bij kilometers groot. En ja, hier wonen de mensen, die wonen hier bij het staatsbedrijf. Aan de rand van de stad. Dat is ook de oude filosofie van het oude communistische China dat de industrie in de steden moest zijn en niet van de stelte af. Tisco houdt niet van pottenkijkers uit het Westen, zo lijkt het. Eerst waren we welkom, maar opeens krijgen we een telefoontje. Degene met wie we een afspraak hadden, heeft plotseling geen tijd meer. We bellen een paar keer heen en weer. So we are you allowed to come in? Ja, we got the permit. Oh, thank you. We, got a permit. we mogen toch naar binnen, maar krijgen een rondleiding van een opzichter, iemand zonder al te veel invloed dus. Die laat ons alleen het schone deel van Tisco zien. En wat, uh, waar geen staal meer in zit, dat ligt daar niet schuur verderop? Dat de stofhopen op? die we net zagen. En die kun, je, die kun je, dat wist ik ook niet, maar voor de kunstmestindustrie opnieuw gebruiken. Dus Ze zijn eigenlijk wel goed hergebruik. bezig hier. Ja, goed bezig vind ik ook. Hoe duurzaam Tisco nu echt produceert, kunnen we na deze rondleiding uiteraard niet goed zien. Want hoe groot is hun aandeel nu wezenlijk aan een beter milieu? Terug in Beijing vragen we het aan Jacob Baks, een Nederlandse ondernemer die Tisco goed kent. Volgens mij is het wel zo dat in hoeverre ze kunnen ontwikkelen... Aan, aan, aan milieu gerelateerde investeringen of, of controles, et cetera. Dan zullen ze dat doen. Maar een bedrijf als Tisco of, of de echte grote, de grote uh, raffinaderijen en, en oliemaatschappijen, die zullen er niet echt aan ontkomen, denk ik. Ik heb wel een beetje het idee nog dat het een, een soort uh, moetjes zijn. Dat het nog niet echt in tussen de oren een soort besef is. Misschien wel bij de overheid, dus, als ik dat hoor. Maar bij de uitvoerders zelf zoiets van... oké, okay, we moeten dit doen vanuit Beijing, maar... tja, we gaan liever eigenlijk voor die groei. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat zeker waar is. En, en het wordt, het, langzamerhand begint het wel een beetje te groeien, denk ik. Maar alle ontwikkelingen zijn niet zo snel gegaan dat het natuurlijk... Uh, ja. Mensen zijn eigenlijk net gewend aan het idee dat ze veel geld kunnen gaan verdienen. En die moeten nu ook nog even wennen aan het idee dat ze, dat ze daar misschien ook zelf wel een beetje de, kunnen bijdragen aan, aan, aan, de, aan de problemen die ze uh, zelf creëren bij die productie. En Schulte Noordholt, ondernemer. Welke slag is China nou nog te gaan uh, in ieder geval de komende twee tot vijf jaar? Een enorme slag. Laten we zeggen, het Milieuministerie in Peking, die weten gewoon als we zo doorgaan met het vervuilen en met de energieverslinding. Ja, dan over 20, 30 jaar en dan is het einde oefening. Die weten dat. Dus die, die, die moeten ergens nu al die bakens zien te verzetten. Uh, dus eigenlijk is het ook niet eens een keus van een luxe keus. Het is gewoon een must. Maar dan moet Beijing wel meer druk uit gaan oefenen op de lokale overheid. Dat gebeurt nu nog te weinig, zegt de Chinese zakenman Wang Wei. Ik denk dat de controle van de druk op de lokale autoriteiten niet zo hoog is. Not that high yet. Dus er wordt wel een begin gemaakt met het milieu, maar eigenlijk is het een druppel op de gloeiende plaat. Ja, zo klein. Als compared to met wat ze they, they maken, de pollution, wat ze continu maken, is small zo klein. Je verbetert het, maar ja, het is tijd. Tot, zo, tot, zover de reportage, <coughs> tot zover de reportage van Ellen van Dalen. Miriel Hulshoff zit nog steeds hier in de studio. Je bent de auteur van het boek How the City Moved to Mr. Sun. Jarenlang correspondent geweest in China en nu net terug. Ooit in die stad geweest, Taiwan? Ja, zeker. Ja, ontzettend vies. Alles zwart, luchtzwart, waterzwart, grondzwart. De mensen bedekt onder een dikke laag kool. Het is echt heel smerig. Je hebt zelf in Shanghai gewoond een aantal jaar. Heb je zelf fysiek problemen gekregen door al die uh, smerigheid? En ja, niet? dat weet ik natuurlijk niet. Dat duurt een aantal jaar om te ontwikkelen. <coughs> ja, precies. Maar wat ik wel weet is: elke keer dat ik op Schiphol land uh, en ik loop dan uh, over het parkeerterrein van Schiphol, dan, en je dan haal ik je noos. Zo, nee, dan, dan, dan haal ik eens heel diep adem en dan denk ik: wat een frisse lucht. En dat is dan het parkeerterrein van Schiphol. Ja. <laughs> um, jullie hebben in het boek een zestiental steden uh, bezocht, uh, steden van minimaal 6 miljoen. Inwoners er zitten daar ook soms in die steden kernen die al soms al 4000 jaar ja, oud zijn. Is dat ja. geïntegreerd? Ja, Chinese steden zijn over het algemeen veel ouder dan Europese. Uh, het enige is dat die, dat die nooit zo hard zijn gegroeid door het communisme. Um, en dat is allemaal pas nu, dat gebeurt nu. Dus die steden die verdubbelen in omvang in twee, drie jaar tijd. En uh, dat gaat ja, op een, met een bizarre snelheid. Dus je maar ziet... zie je dan nog iets van oude kernen? Of uh, ja, dat wordt ook geruimd? Nou ja, een van de hoofdstukken beschrijven we, uh, de stad Kunming... Uh, waar nog een uh, kleine uh, vierkante kilometer met oude gebouwen overeind staat. Maar ja, dat is over een paar jaar is dat weg. Ja. weg. Um, wie bevolken die steden dan? Waar komen al die mensen vandaan? Dat de platteland. platteland. ja. Nou ja, ja, je hebt twee mensen. Het traditionele verhaal is boeren die naar de stad trekken. Maar je ziet ook het omgekeerde. Boeren die geen centimeter verhuizen. En die stad die slokt uh, hun dorp op en uh, pakt hun land af. En zij gebruiken dan uh, het geld uh, wat, ze, wat ze krijgen ter compensatie van hun land om, om zelf flats te gaan bouwen. En dat is echt waanzinnig. Dus die ontwerpen dan zelf flats die soms wel tien hoog kunnen worden. Ja. En dat soort bizarre fenomenen zie je in al die steden. We hebben hier een huizenbubbel hè, gehad, uh, de, de, de, de huizenmarkt zit vast. Wordt daar niet veel te veel gebouwd? Ik kan me een documentaire herinneren van zo'n supermarktcomplex, wat helemaal leeg staat ja. in China ja. ergens, waar ja, mensen in het zuiden. De ja. In al die steden waar we geweest zijn, zie je wijken uh, van soms, uh, ja, wel geschikt voor, uh, voor een half miljoen uh, mensen. Um, met alleen maar flats. En die flats die staan vrijwel allemaal uh, leeg. Maar die zijn wel allemaal verkocht... Dus dat met investeringsgeld. Dus ja, zeker. Er is zeker sprake van een vastgoedbubbel. De vraag is alleen hoe lang dat goed gaat. En wanneer die klapt. Dat kun je eigenlijk niet voorspellen. Ja, en is er ook genoeg werk voor al die mensen die in die steden wonen, Of is er ook eigenlijk toch werkloos? Dus ondanks al die groeicijfers en positieve economische nieuws. Ja, er is nog genoeg horen. werk. Maar voor een heel groot deel is dat natuurlijk ook door de overheid gecreëerd werk. Dus uh, uh, enorme infrastructuurprojecten, hoorde je ook in de reportage. Waar, waar honderdduizenden miljoenen uh, arbeiders aan aan werken en die door de overheid gewoon worden gefinancierd. Ja, op dit moment uh, uh, wordt jullie boek gepresenteerd uh, in China. Uh, tijdens die boekenbeurs waar we aan het begin van de uitzending over hadden. Wat verwacht je van het boek? Is het in het Chinees verschenen ook? Nee, het is uh, vooralsnog voor alleen in het Engels. Uh, later volg misschien een Nederlandse uitgave, hangt het even af. Uh, maar een hoe Chinese het gaat. uitgave? Een Chinese ik... uitgave zal. Uh, ja, daar zijn we wel mee bezig. Um, uh, we hebben een, uh, contact met een uitgever in China. Alleen daar zitten natuurlijk allerlei haken aan ogen uh, aan. Want dan moet het door de censuur en uh, de verhaal. Hoe, hoeveel je dat hoop je dat te verkopen in China, in het Engels? In het Engels? Uh, nou, ik weet niet, het zou mooi zijn om een paar honderd daar uh, te verkopen. Een paar honderd? Een miljard Chinezen? Ja, maar ja, die kopen bijna geen boeken. Oké. Okay. Op 13 september is er een grote bijeenkomst in de Amsterdamse stad Schouwburg... over Chinese megasteden, Exploding China. Kan je kort even vertellen wat er gebeurt? Zijn er ook nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. Dan krijgen via we de website van de Schouwburg. Er komen uh, sprekers uit China... Uh, uh, de oprichter van het uh, blad Urban China. Een enorm kritische uh, kijk uh, kijkt heeft op, uh, op Chinese ontwikkelingen. Um, en verder is er theater, muziek uh, en uh, live interviews... met onder andere uh, voormalig NOS-correspondent uh, Joan Veldkamp. Ook, zat ook in Shanghai. Um, en uh, presentaties van, uh, van uh, mijzelf en uh, Daan Roggeveen. Goed. Daan Roggeveen, mede-auteur. Uh, en Michiel Hulshoff, bedankt. Auteur van het boek How the City Moved to Mr. Sun... En dan zijn we aan het, uit, aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil u nog even attenderen op de uitzending van volgende week. Dan zenden we uit op... 9-11, precies 11 september, tien jaar na de aanslag in New York en Washington. Wij zullen dan uh, voor u brengen een reportage uit Minneapolis... van de Somalische gemeenschap daar. De FBI houdt deze groep 24 uur per dag in de gaten... nadat een aantal uh, uh, mensen die daar wonen zich hadden aangesloten... bij de terroristische beweging al Shabaab. Vers verslaggever Jacqueline Maris zit daar nu op dit moment... en komt terug met een reportage. Volgende week haar verhaal. En wilt u meer... Uh, of terugluisteren kan dat natuurlijk op de website www.vila-vpro.nl. Graag tot volgende week. Dit is Radio 1.